Zeker, ik begrijp het heel goed. Ik hoop maar dat die meneer Blaak met uw verklaring tevreden is gesteld. Dat hoop ik ook. Ik ken hem niet. Ik heb hem pas gisteren voor het eerst... Vliegen huh? hemel. Wat is het? Laten we... Oh. Wel, Wat we aan gebeurd. gebeurd. Wat is er meneer Hark? U bent geschrokken. Huh? Wie zat er in dat rijtuig? Henriette Blaak en haar oom. Is dat... zij? Ach, meneer Huik, Gezond zijn je blijven. Ik had gedacht dat u uw gisteren al in Amsterdam was aangekomen. Zo, ja. Ja. Kijk, maar wat van me hm. gebruiken? En de juist in meneer gezelschap? Ik hebt paar je kammen, borstels, nee, aarspelzen. Nee, ik heb niets nodig. Nou, dan zal je toch gezond blijven. Uw uh, roep, briefjes, meneer. En mijn bagage? Ja. Al aan boord, meneer. Als u edel wilt opstappen, uh, we gaan zo overtrekken. Dank u. En mijn armen, die juffrouw bos. Wees u voorzichtig, dit is een vrij grote afstand. We zullen maar meteen naar de roef gaan. Hopelijk zijn we daar alleen. Ik zei, die uh, Lodewijk Blaak, die heb ik gisteren pas ontmoet. Ik kreeg meteen al de indruk dat het een vrij arrogante en onhebbelijke kerel was. En ik moet zeggen, zijn optreden daarnet was nou niet bepaald geslaagd. Wat is er? Een is een Van wat, wat, wat hebt u? Neemt u me niet klaar? Maar, maar zegt u dan toch, heb, heb ik iets gezegd of gedaan? Wat kan ik voor u doen? Let u alstublieft niet op. Stel maar aan. Geen jaar het is alweer over. Maar zeg u toch alstublieft dat u op uw hart hebt. Het zal u goed doen eens openhartig te praten. Ach nee, het is onzin. Het is te kimmerachtig. Heus, het is beter als u het zegt. Uw vader heeft me toch zijn vertrouwen gegeven. Beschouwt u mij nu als een oudere broer? Nee, nee, nee. Ik heb me altijd beter te beheersen, maar nu... En weet u, ik ben het niet gewend. Ik bedoel, ik, ik heb me nooit voor iets of iemand hoeven te schamen. Ik heb altijd iedereen recht in de ogen kunnen zien. Ja. En nu. Ja, ik, ik weet. De omstandigheden van uw vader. De omstandigheden Die... van mijn vader zijn treurig genoeg, meneer. Het lot heeft zich tegen hem gekeerd en dat is zoals het is. Daar moet ik me mee verzoenen. Maar dat. Maar wat? Dat een beschaafde jonge man als u uit een behoorlijke familie. Dat hij zich zo voor mijn gezelschap schaamt. Dat hij probeert zich uit de voeten te maken als hij Uit de bevende. voeten te maken? Ja, ik heb het toch duidelijk gezien, meneer. Dat u probeert u af te wenden toen die koets voorbij reed. Maar het hielp niet. Het kwaad was al maar, gebeurd. Ik, ik geef toe dat ik schrok toen de familie Blaak me herkende. Ten meer omdat ik ze gisteren nog gesproken had. En Henriette Blaak een grote vriendin van mijn zuster is. En omdat ze mij verteld had dat ze van de week nog bij haar op bezoek zou komen, maar dacht ik dat het misschien voor ons allebei wel erg vervelend kon worden. Als bekend werd dat wij. En dat hebt u allemaal zo, zo snel overdacht op hetzelfde moment dat je van Blaken in het oog kreeg. U hebt uw mede mensen bijzonder gauw door, juffrouw. Ik moet bekennen dat mijn reactie toen ik de familie blaar daar in die koet zag zitten, onwillekeurig was. Maar misschien ben ik toch nog wel onvoorzichtig geweest. Want ik merk dat je niet zonder risico op je kunt nemen... een jonge dame naar Amsterdam te begeleiden. Het spijt me oprecht, meneer Haak. Dat mijn vader het nodig vond u deze last op de hals te schuiven. Die alleen maar moeilijkheden voor u kunnen betekenen. Laatste keer. Nee, nee, nee. Ik ben oprecht, meneer Haak, als ik zeg dat het me spijt. Het is de laatste jaren steeds zo gegaan. Elke dienst die de mensen ons bewijzen, betekent ongeluk voor ze. Het is een vloek. Aan oprechtheid ontbreekt het ook mij niet, juffrouw Bos. Uw vader heeft mij een dienst bewezen. En daar ben ik hem dankbaar voor. En als ik misschien even geaarzeld heb... toen hij mij vroeg hem een wederdienst te wijzen, dan was dat uit voorzichtigheid. Maar ik heb hem nu eenmaal mijn woord gegeven... en ik zal het houden ook, welke ook de gevolgen kunnen zijn. Ik ben er zeker van dat een mens goed handelt... als hij de inspraak van zijn geweten volgt. Neemt u me niet kwalijk... als ik u misschien verkeerd beoordeeld heb, meneer Huik. We hebben veel moeilijkheden gehad... en de mensen zijn niet altijd... Maar ik vertrouw u. En ik ben u dankbaar voor de hulp die u ons biedt. Laat het dan hierbij blijven, juffrouw Bos. We naderen trouwens Amsterdam. Het wordt hoog tijd dat ik voor de bagage ga zorgen. Oh ja, hoe doen we dat? Want als we helemaal aan de wal zijn, gaan we iedere andere kant op. Laat u dat maar aan mij openen. <hijen> uh, is hier iemand die voor mijn bagage kan zorgen? Jazeker, meneer. Ik kan wel zorgen dat u goed thuis komt. Wanneer heb ik het dan? Binnen, het half uur, meneer. Dat was uitstekend. Je weet waar dat toe moet. Jazeker, meneer. Naar het huis van de hoofdschout op het singel, toch? Zo is het precies. Alleen die ene koffer moet je eruit houden. Die moet naar een ander adres. Daar kan ik op de wal wel een kruin voor vinden. Komt er dan, ja, dat het, ja. Dank u daar, meneer. Met op de tron. Komt u, meneer, vrouw We liggen voor de wal. Ik neem uw koffer, wel, meneer. Oh, Wees u voorzichtig met ja, de ja. loopgang. Zo En dan moeten we hier maar afscheid nemen Ja, ja. ja. Dan, dan, dan zal ik u niet lang meer ophouden U wilt een blij ja. weer zien U zult altijd opvullen van ongeduld om weer thuis te zijn Dat is natuurlijk zo Hoe dichter bij huis, hoe groter het ongeduld wordt Ik hoop dat u ondanks alles toch nog een prettig verblijf hebt in Amsterdam en wij zien we elkaar nog eens weer. Ik geloof dat het voor u beter is dat u de ontmoeting met mijn vader en mij was zo gauw mogelijk vergeet. En we hopen dat u ons nooit weer zult zien. Ik kan natuurlijk niet beoordelen wat ik als zoon van de hoofdschout voor u mag wensen. Maar als mens hoop ik toch dat het u goed gaat en dat u zult slagen in uw onderneming. Dank u. Tja, dan moet ik nog een kruier hebben voor een koffer. Hallo, is hier ergens een kruier? ja. Kan ik meneer van dienst zijn? Jij, Simon? Hoe kom jij hier? Zo goed als u en de juffrouw ...kan de schuit ook een aardige masker aan de Amsterdam brengen. En wat wil je, Simon? Ik heb niets van je nodig. Toch, meneer, niet een in... Ja, dat is waar. Maar het zie je geen Daarom zeg ik. Als ik meneer van dienst kan zijn... Oh. Dus je ziet er niet tegenop om een te Ja, voor meneer doe ik veel. Nou, ik heb er geen bezwaar tegen. De juffrouw moet naar Notaris Bouwveld aan de. Ja, aan de buitenkant the... bij de Peperstraat, Mij wel bekend. Mooi. Ach, dat tijdens... Wel dan. Ja. Uh, als, u, als u afscheid wil nemen, ik verwijder mij even. Dat is niet nodig, Simon. Wij hebben geen geheimen. Ik ook Juffrouw Bos, dan wens ik u een behouden aankomst bij Notaris Bouwveld en een prettig verblijf in de hoofdstad. Dank u. Ik hoop dat uw familie een goede gezondheid zult aantreffen. Meneer, wat is er van uw dienst? Goedemorgen, acht. Alles wel hier? I is het mogelijk? Meneer <laughs> Ferdinand? In levende lijve. Je vloog. vloog. daar is de jonge heer Ferdinand. De heer Ferdinand is terug. Wat hoort. Nou, nee, maar Ferdinand. Uh, moeder. Oh, jongen. Wat heerlijk. Kom hier, moeder Ferdinand. Oh. Laat ik je ook maar eens omhelzen. Moeder heeft u nu lang genoeg gehad. Nou, oh, Sanjje, oh. dan dan. Sanjje, Sanjje. Mijn lief, klein... Of oh, een je maar niet. Ik ben er in de laatste jaren niet kleiner en ik liep erop geworden. Dank ja, je Welkom thuis. Dank u, meneer Dank u, dank u. Maar laten we nou toch niet allemaal hier in de gang blijven staan. Kom mee naar binnen, hè. En een beetje rustig aan, alsjeblieft. Die jongen heeft een lange reis. achter de rug. Oh, wel, Ferdinand, we hadden je nog niet teruggelost. We dachten al dat je in Westfalen verliefd geworden was op de een of andere Moefrikaanse Oeh, oh. Dat we geen veertien dagen een brief van je hadden gekregen. Ik kan je met de hand op een hart verzekeren dat ik nog geen zes dagen geleden uit Münster geschreven. heb. Ja, maar ik heb gehoord dat de posterij alleen nog maar slakken en schildpad in dienst hebt. In alle geval, dat is maar mij de moeite je hanenpoten te ontcijferen. Ik weet anders uit zeer goede bron, Sandje, dat je mijn brieven belangrijk genoeg vindt om... Zijn ...aan je vriendinnen voor te lezen. Oh. Ja. Dat heeft vader je zeker geschreven? Nee, dat heeft vader mij niet geschreven, maar toch weet ik het. En ik wil je daar onder vier ogen nog wel eens over spreken. Uh, moeder, waar is vader eigenlijk? Om deze tijd toch altijd naar het stadhuis. Hm. Maar hij kan elk ogenblik thuiskomen. Eh... Uh. Zal nou, meneer eens gebruiken? Uh, Zal ik wat koffie zetten? Of misschien een glaasje wijn? <laughs> en hoe staat het met de eetlust? Of is meneer de goede Hollandse kost soms ontwend? Uh, kom kinderen, laat die toon nou eens varen. Die jongen is nog in tien minuten in huis. Of dat gehakken tak begint alweer. Lieve moeder. Ha? Ik Jona. hoop dat u mij niet veranderd zult vinden. Nee, helemaal oh, niet hoor. is meneer ook nog. Alsof hij zoveel maakt was toen hij wegging. Nou zie je toch eens als de jonge heertjes zo lang hun eigen baas zijn geweest, dat ze zich allemaal gaan verbeelden. Nee, het wordt hoog tijd dat ik de zaken weer eens de hand ga nemen. Ja, ja, ja, ja. Nu is het wel ja, genoeg, weers. hè. Laat die jongen nog eerst wat eten. En wat zal het dan wezen? Je zuster staat gereed om je op je wenken te bedienen. Oh. Maak dan maar gewoon een paar boterhammen voor een klaar, Santje. We eten vroeg. Santje en ik gaan vanavond naar de avondkerk. Dat is ook mooi. Zo ben ik thuis als jullie laten me alweer alleen. Ach, verval, Ach, kan die kerkgang niet uitgesteld worden tot zondag, moeder? Mm, dat is erg ja, moeilijk, Ferdinand. Tante Letje rekent erop dat we haar komen afhalen. Oh. Ja, maar misschien kun je wel met ons mee. Je bent zo lang niet in een Hollandse kerk geweest. Daar is vader. Oh. Wacht hier, ik ga hem verrassen. <laughs> Dag, vader. Uh, hmm. Is er iets, vader? U kijkt zo bedrukt. Dag, Santje. Er is niets. Maar is er nog geen brief van Ferdinand? Nee. Die loopt zeker in Twente nog de ganzen achterna om een pen te krijgen. Onbegrijpelijk. Maar kom al binnen, Willem. Hier is iets veel beters dan een brief. Vader! Huh? Oh. Vader! <laughs> Ferdinand! Vader, mijn <Ja>, jongen! <laughs> vader! Laat me eens bekijken. Ja. Nou, je ziet er goed uit. Dank u wel. Ja. Mentum Sanam in Corpere Jij hebt ons zeker niet geschreven om ons te verrassen. Ja, maar ik, uh... dan was je toch vergeten dat je vader hoofdschout van Amsterdam is. Ja. Ik heb gisteren al rapport gekregen dat jij in Soest gezien was. Oh, was je daarom gisteren zo stil en in gedachten? Ach, ja, ik wilde jullie niet noodloos ongerust maken. Maar ik had Ferdinand gisteren al verwacht. Ik was dus bang dat er iets was overkomen. Maar je bent vermoedelijk door het slechte weer opgehouden... en je hebt in Naarden gelogeerd. Uh, ja, ik heb onderweg moeten schuilen en... Ik heb inderdaad de nacht in uh, Narede doorgebracht. Ja, het schijnt hard geregend te hebben in het gooi. Men zegt dat het gewas erg geleden heeft van de bui. Maar dat moet je ons allemaal nog maar eens uitgebreid vertellen. Ik denk dat het het beste is als hij zich nu eerst eens wat gaat opknappen. Daar zal hij wel behoeften aan hebben. Nou en of moeder, ik verlang ernaar om me helemaal op te frissen en andere kleren aan te trekken. <laughs> Goed, dan zal ik je naar je kamer brengen. Dat wil ik anders wel doen moeder. Ik kan hem ook terecht wijzen. Nee, dat doe ik nu eens. Het is lang geleden dat hij door zijn moeder naar boven gebracht is. Uh, de booien hebben je bagage al naar boven gebracht. <laughs> je bent met twee maal zoveel teruggekomen als je heen gegaan bent. Maar dat zal wel zijn omdat je er alles zomaar ingesmeten hebt. Nou, dacht uw moeder, dat ik op al mijn reizen niet geleerd had koffers te pakken? Nee. Maar... Ik heb, zoals u misschien weet, een heleboel broertjes en zusjes... die allemaal iets <laughs> ja. van mij verwachten. Nou, daar zijn we allemaal erg benieuwd naar. Ja. Zo. En dit is nu mijn verrassing. Dit wordt voortaan je kamer. Wat? Heb u de bovenvoorkamer voor mij laten inrichten? Ja. Ik vond dat je nu op een leeftijd gekomen bent... dat je een ruime, geriefelijke kamer moet hebben... Ach. waar je kunt studeren en... Oh, en als je een keertje vrienden kunt ontvangen. Nou, maar dat is geweldig, moeder. Hm. Het is een prachtige kamer. En, en al mijn boeken staan er al. En al mijn spulletjes. <laughs> ik ben blij dat hij je bevalt, Ferdinand. Maar, nou, jongen. Nu moet ik je iets vragen. Toen je wegging, heb je me beloofd dat je nooit iets zou doen... waarvoor je je zou hoeven schamen. Ja. Heb je die belofte gehouden? Ja, moeder. Al was het alleen al om omdat u het mij gevraagd had. Kom, laten we maar niet sentimenteel worden. Maar ik ben blij met je antwoord, Ferdinand. Uh, er ligt schoon goed voor je klaar en een ander pak. Dan zien we elkaar straks wel aan het eten. Dank u, moeder. Dank u voor alles. Goed, mijn jongen. Goed. Oh, oh, oh, oh. Neemt u mij niet kwalijk? Is het eigenlijk in Wenen of in Genua dat je dat gapen geleerd hebt? Oh. Je kunt je wel verhuren als schaper bij de drogist op het rokin. Dat zal een leuk gezicht zijn voor dominee Best. Straks in de kerk. Ik, uh, oh, ik denk niet dat ik dominee Best in de gelegenheid zal stellen... om zich aan mij te ergeren, want ik ga niet mee. Ik denk dat de apostel Paulus zelf me niet wakker zou houden. Nee... Je ziet blik van de slaap.